In een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. wederopstanding des vlezes en in eeuwig leven. In het jaar het onder koning Uzias stierf. Zo zag ik de heer zittende op een hoge en verrevene troon en zijn zomer vervullende den tempel. De seraf stond boven hem. Een had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de ene riep tot de ander en zeide. Heilig, heilig, heilig is de Heer de Rijenscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der het dorpels zich bewogen. Van de stem het roependen. En het huis werd vervuld met roop. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onrein lippen ben. En ik woon in het medeens volks, dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben een koning. Den hier de is schade gezien, maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alsof. Is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend? Dan hoorde ik de stem des Seren, de welke zijde. Wien zal ik zenden, en wie zal voor ons heen gaan. Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei ik: Ga en zegt tot dit volk: hoor en hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het haar, deze vet. En maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet ziet. En met zijn ogen, nog met zijn oren horen. nog met zijn hart. De Vesta, nog ze bekeren en hij het genezen. Toen zei ik hoe lang hier, en hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn, en de huizen, dat er geen mens zijn, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heer zal die mensen verder weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Het doch nog een tiende deel zal daarin zijn. En het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de ik, en gelijk de ik in de welke... Na de afwerping der bladeren nog steunsel is. Al zo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.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 Die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. De getrouwige getuige De eerstgeborenen uit de doden. De overste. Der koningen. Der aarde. Amen. Ik dacht vanmiddag. Nog een gaande die kaart die me vanmorgen voorgelezen. En die je alle voor je hebt gehad. En wel gelezen zal hebben. Dacht als de vader des vaderlands en een prins Maurits en meer andere godzalige vorsten dat gehoord zouden hebben. Dat meegehoord bij wijze van zeggen, dan zich omgedraaid hadden in de kist. En gezegd hebben: Is dat Nederland? Is dat Nederland? Is dat Nederland? Hebben we daar ons leven voor afgelegd. Hebben we daar ons bloed voor gestort. Hebben we daar al onze goederen vuil voor gehad. Dan denk ik. Dat ze niet anders gedaan zou hebben als. Maar, maar, maar, maar. Hoe kan dat zijn? Dat in de tijd van Alphen. Ons land Zong van de lijken die verbrand te werden van hen die door het geloof gestorven zijn. Zouden ze niet zeggen, is daar ons bloed voor begoten? Hebben we daar ons bloed voor begrepen? Voor zulke land, dat nu op zijn ondergang staat. Van zeden, van reden, van orde, van tucht. Alles. Alles. Ik denk, als de koningin het aan zou durven om dat wetsontwerp niet te ondertekenen, Dat het de doodvondens ondertekend hadden. Als het niet ondertekent, dan ondertekent ze de doodvondens. Dan is het gebeurd. Het is nog maar een kleine tijd geleden dat een aannemer naar haar greep om ze te grijzelen. Ze weg te voeren. Zij moet, zo ver zijn we weg. Zij moet dat ondertekenen. En als ze dat niet zou ondertekenen. dan kan ik de gevolgen niet overzien. Voor haar huis niet en voor ons land niet. Zij moet. Ze is een slavin geworden van de wil des volks. Slavin geworden van zoveel duizenden goddeloze werkelozen. Terwijl ik niet anders uitbroedert aan slangen en adders en vergift. Waarin we niet anders zien als het naderende orde. Geloof u wel, als het een beetje op mijn aankomt komt en een beetje naar me toe komt. Dat ik hier geen moed meer heb. Geen moed meer. Dan zeggen ze man hou maar op. Hou maar op. Er is geen water meer. Er is niets meer te doen. Als door de in te wachten. En het elke dag verwachten. Wanneer we daarop zien doen. Dan hebben we de maat vol. Dan hebben we de maat vol. Dan mag nog wat uitstel, maar dan raken we tot aan de maat. En als die vol is, eten, dan kan je dan zo dom zien wat er gebeurt. Dan kijkt je dan de eerste wereld zien wat er plaats heeft. En dan kunt u het ook zien aan Israël, die net zo lang verzondigd en gezondigd is. Totdat ze een verbranden tempel overhielden. En met geweld uitgedreven werden naar Babel. Dat ik u vanmorgen aan aanreed bij aanvang gezegd. Waar de zwangere vrouwen gesneden werden. En waar de kleine kinderen. Vooraan de straat lagen in bezwijming. Geen eten en geen drinken. Als eenmaal de maat vol is, naar alle waarschuwingen, naar alle vermaningen, naar alle roepsten, Dan vallen eenmaal de klop, Dan vallen eenmaal de klop. Als je eens denkt aan de godzalige strijdkrachten die we hadden. Neemt dus Michiel ruit Tromp en Miranderen. Die de ziel ver weg geworpen heeft. Om dat verloren land te mag redden. Om dat weggezonken land op te mag gaan. Dat het nu zo ver weg is. Dat de vader des vaderlands. Wiens moord was tot behoud van ons land. Waar op de troon van Juliana gestikt. Want haar troon staat op bloed. Der Godzalen, haar troon staat op het bloed der Mattelaren, haar, bloed, haar troon staat op het bloed der geen duizenden, die de zielen verreweg geworpen hebben, ten nut en tot behoud van ons land. Dan staat het is een mooi niet met ons bij. En kerkelijk zullen we net zo lang vechten, totdat een antichrist met ons vecht. We zullen elkaar de net zo lang tegenstaan, totdat brandstapel en goudpaal weer brand zal staan. Dat is de kerk, dat is de kerk. In plaats van schouder aan schouder. In plaats van één ziel en één hand. Staat alles tegen elkaar. Dus ook daar is niets van te verwachten. Ook kerkel is er niets te verwachten. Dan de verbolgenheid. En de gramschap. Gods zand loopt over Jacob zijn zonden. Loopt over Israël overtredingen. Die dan bezocht zullen worden. Kerkelijk is er ook geen verwachting. Meer. En huiselijk, huiselijk, daar zo bijna, daar zo bijna, daar zo bijna weg. Waar vind je een huis van een godvrezende man en een godvrezende vrouw? Waar vindt u een huis van een Godvrezende vrouw en een Godvrezende dochter? Waar vindt u nog een huis waar mannen, en vrouw en nog enkele kinderen de vrezen God zijn? Weten jullie ze? Weten jullie ze? Daar is ook allemaal weg. Daar is ook bijna geheel weg. Is er dan niks meer over? Is er dan niks meer over me? Schiet er dan niks meer over? Als lam, lam, lam. Goh, de zerebok. Dus schiet nog één ding op. Eén ding. Dus <kling> schiet nog één zaak op. Daar blijft nog één genade over. Verder, verder. Is er niets meer te horen en niets meer te vinden? Als door de Lot. Maar in Jeremia 45, dat zal ook blijven. De barigse genade, de personele genade, die zal blijven tot aan de volle eindingen der eeuw. En die persoonlijke genade, dat is de enigste genade die van aan deze zijde van het graf tot ons nut, tot ons welzijn, nog mocht geschonken worden. De Heer, geven ook nog eens een oor om te horen en te bedenken wat tot onze een eeuwige vredenis dienen voordat dit land omkeert, En zich heel afwend van het land, zich heel afwend, heel afwend. En dan zei de profeet Jeremia, weven als ik van hen geweken zal zijn, weven. Want als God weg is, geliefde, dan schieten zijn oordelen over, dan schieten zijn gerichten over, dan schiet de rechtvaardigheid Gods. Ach, over ons arm huis. voordat ze aan een dijk gezet worden, voordat ze ontroond worden, ontroond, verwaardigd te werden nog heen te zien, voordat ellende gezien ze worden. We denken aan die arme prinsen en prinsessen. Ze lopen nauwelijks meer vrij, nauwelijks. Het land is vol van rovers. Van rovers. En vooral van zulk geslacht. Om zichzelf rijk en vet te maken. In de zonden voor zichzelf en veranderen. Ik denk dat de kroonprinses ook wel eens denken zijn. Ik er tegenop om koningin te worden. Ik er tegenop. kan de kortste weg zijn van mijn dood, De kortste weg zijn van mijn ontvoering. De kortste weg zijn van de beroving van mijn leven. En als we het geloofden, geliefden, geloofden. Dan hebben we niet meer op schrijven. Dan hebben we niet meer Dan hielden we niet meer op. Dan Zouden we alleen maar kunnen zeggen, wij ons, wij ons, dat zo gezond zijn. Dat zo gezondheid zijn. We denken een moordaanslag op de schepping gods. Om het ongeborene te doden en te vermoorden. En dat zonder enig conscientie doorgaan. Conscientie dicht roesten, Met de zonden. Die eigenlijk geen benaming en ook niet waardig zijn genoemd te worden. Wij zijn aan de drempel, jongen houdt, we zijn aan de drempel. We zijn aan de dorpel van het gericht God. Jongens en meisjes, we staan aan de voorhoud, van de uitgieting van de oordelen God. Over ons, volk, land, kerk en staat, aan de vooravond dat de wellusten gedood zullen worden, en de stap des broods gebroken zullen worden, en de stok des waters weggenomen zullen. Arme kinderen, arme kinderen, arme kinderen. We mochten ze nog opdragen en voordragen aan een troon der genade. kan nog, er hoeft maar weinig te beuren en de deur is op en dan gaat hij nooit meer open. Dan gaat hij nooit. Je hoeft maar weinig meer plaats te hebben en je kan je Bijbel overleven. Je Bijbel overleven. Rijp voor de Antichrist, zei communisme. Het zei Rome. Rijp genieten. als een vrucht die vanzelf afvalt. Zo zijn we rijp geworden voor de doortrekking. En dan zegt, die goddeloze Biljan, die goddeloze Biljan, die zegt dan in dat ode wie zou dan leven, als hij dat doen zou. Als hij zijn dorst vloeit zegt, en het kaf van koren slaan. En het koorn van het kaf zal slaan. En zal de scheiding vallen jongen uit. Tussen kaf en koren. En dan valt daar een eeuwige scheiding. Een scheiding die niet meer weggaat. Een scheiding die blijft. Tot in de eeuwigheid. Nog dachten we een ogenblikje uw aandacht te bepalen bij de achtste zondagsafdeling afdeling. Zondag 8 vragen 24 en 25. Waar we al dus lezen, hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God zijn Vader. En onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest. En onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien erna maar één enig goddelijk wezen. Waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest. Antwoord, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen, den enige, waarachtige en edige God zijn. Dus vragen we voor om een diep verbeurden zeden, van hem wiens naam is zegenade. Wiens naam is bron van alle zegeningen. Der goddelijke onverklaarbare leidzaamheid aangaande ons allen. Het dragen van ons allen. En het verdragen van zo'n wereld. Van moordlust en zonderlust. En zedelus. En welus. Uwe ogen hebben nou wat gezien. Uwe ogen hebben nou wat aan schuld. Als dat niet gezien werd. Door goddelijke langmoedigheid. En was te lang. Naar het oordeel over goddelijke rechtvaardigheid. En waaruit oefenende gerechtigheid. Voor eeuwig ondergegaan. Maar nu draagt u nog onbegrijpelijk, alleen aanbiddelijk. Nu draagt u nog niet te doorgronden, niet te doorgronden, nog te doorpeilen in het gehangen van uw taai geduld, wat ons allen nog vervult met leven, met onderhoud. Met kledij, nog een beetje verstand, nog een huis, en nog een plaats, waar we nog samen mogen komen. Wat nog geregeld, wat nog gelaten wordt, dat nog geschonken wordt. Overheerlijk de Emmanuel, aan de rechterhand is vader. Gedenkt u Jacob, gedenkt u Israël, gedenkt u zwarte gedenk gedenkt u erfgenaam, door u gekocht en betaald, gedenkt u voor van den vader ontvangen zwart, om ze eenmaal wit aan den vader terug te geven, in de blanke gerechtigheid van uw dood. Gij mochten uw volk, zover ze nog in ons land en nog onder ons zijn, wakker maken, wakker schudden. Jacob mocht zijn zonden nog eens thuis krijgen en Israël zijn overtredingen. Dan zouden we ook landelijk niets hebben te doen. Dan onze schuld meen, Om het oordeel te vernederen. En het oordeel te aanvaarden. En de Goddes oordeels te rechtvaardigen. We hebben er alles. Zo volkomen doorgebracht. Dat er niets meer over geschuld. En niets meer over is. Dan een land. Vol van zonde Een land vol van goddeloosheid voortdurend nieuwe goddeloosheid uitvindende. Een land wat de strijd aangebonden heeft tegen de God en Nederlander. En tegen de instellingen Gods. En het vorstenhuis tot een slavenhuis gemaakt. Arme vorsten. ...arme koning, nog heden bekend... ...wat tot u een eeuwige vrede is die... is uit zulke godszalige landen ...en moeders voortgebracht... ...voortgebracht... ...waar van heden niets te zien nog te horen... Dan al hetgeen. Wat uw woord verkracht. En uw inzettingen verkracht. Een grondwet tegen het woord. Niet na het woord. Niet uit het woord. Een grondwet. Die alles opzij zet Wat orden is. Wat tucht. Wat beschaving En wat bescheidenheid is. Niets. Dan een wanorde voor ons arme Heer, onze arme kinderen en kinderen. Ach, ach, wij hebben het verzondigd, diep verzondigd. Zou voor u zelf nog over willen ontferden. Over ons armzaak en kleinkinderen. Zou onze arme jeugd. Die nog onder ons zijn, is een keer maar geraken, Heer, om ingetoomd te worden voor de uitbreking der zonde. Want hoe meer men zondigt, hoe meer men zondigen moet. Hoe meer men wil zondigen, hoe meer zonde er op de weg leggen om te doen. Want de zondigen is een onverzadigbaar graf. Dat nooit verzadigd kan worden. Ach mogen onze arme kinderen en katholieke zanten nog eens gedenken. Houd ze bij uw woord. Leg ze vast aan uw woord. En doe ze in zaken leven. den God is woord. Gij mocht uw volk in ons land. Die er nog mag zijn, doen zien waar we nu zo blind voor zijn. Want ook uw volk ziet het niet. Als we het zagen, dan lagen we aan de grond. Dan lagen we aan de grond. Dan hadden we niets meer te doen dan te vragen: o God, gedenkt aan uw verbond. Gedenkt aan uw verbond. En aan uw Jacob. Het erfdeel is welbaans. Ach kom, het kan nog, we roepen nog, het wordt nog toegelaten, mag er heden nog zijn, heer. Gij mocht ons en onze arme gemeente ook willen gedenken en schenken aan de genade. Schenkende, voortbrekende genade, schenken de afsnijdende genade, en schenken de eenlijvende genade, en schenken een vaderlijke genade in de aanneming tot kinderen. Nog Noggerige denken aan onze ernstige zieken, ernstige zieken, niet ver van de deur. Niet ver van het graf, zowel in het ziekenhuis als thuis, ernstige zieken. Zou gij uzelf. zelf de nog in willen verheerlijken waar genade is, tot een opwassing door de verdrukking der genade die in Christus Jezus is en waar ze gemist wordt? Daar mocht van de overtuiging van de onbekeerlijkheid, van de onverzoenlijkheid, daar mocht van de overtuiging der verlorenheid verwaardigd worden tot een overbuiging. Tot een overbuiging. En in de overbuiging, dan hoeft de mens niet mee bekeerd te worden. Want dat is een vrucht van de bekering. En die buigt naar God toe. En die neemt het oordeel over. En die lieft God. Zelfs een vertorend God wordt dan geliefd. Ach, ach we beveelden u God En de woorden uwer genade van harte aan. Schenk van overtuiging, overbuiging. En schenk van een openbaarde middelaar. Een geschonken middelaar door een weg van recht. En schenk door een persoonsopenbaring. Is een openbaring der drie goddelijke personen. Des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Gedenkt ook die familie. Die aan een dag van gisteren hun tweede moeder ten graaf hebben gedragen. Hun tweede moeder. Waar ze niet minder mee geleefd hebben dan met de eerste moeder. Wat ook een weldaad te noemen is. Het was hun moeder. En dat bleek nog. En dat zagen we nog. Gij mocht ook die roepstem genadelijk tot een wegstem openbaren en geven ons alle net bij tijd, net bij tijd nog gered te worden ten eeuwige leven door de Heer Jezus Christus, den rotsteen, wiens werk volkomen is. Amen. De psalm 111, de psalm en daarvan het tweede en derde zangvers. Inmiddels krijgen je niet de gelegenheid zijn de liefde gaven af te zonderen. De zere werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lusgenoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke gerechtigheid, zijn gerechtigheid oneindig. Hij maakte Hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachten is. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf Hem die een vrezen spijt en zijn een grote naam ten prijs gedenkt Hij, zijn verbolsche staden en onder de elfde Van daarvan het tweede en derde zangvers in de middel krijgen niet gelegenheid en een liefde gaven af te zonderen. Twaalf geloofsartikelen, hoor je geloofsartikelen, geen verstandsartikelen en geen begripsartikelen, maar twaalf geloofsartikelen die niet te begrijpen zijn, die niet begrepen kunnen worden. Want het geloof gaat boven alle begrip. geloof gaat boven alle verstand. Geloof is een goddelijke openbaar. Dewelke men niet ziet, maar ook. En gelooft dat God het doen zal. Als een begripsartikelen waren, dan konden we wel ophouden met prikken. En dan kon je wel ophouden met een Bijbel te lezen. Dan kon je wel ophouden om geestelijke gesprekken te hebben. Want het verstand laat na de ware grond van te wel doen op de mens. En als deze artikelen begrepen moeten worden. Ja, een mooi God Een mooi God begrijpen. En als God te begrijpen was, dan was hij geen God. Je bent gelukkiger als je van God gegrepen wordt. Want begrijpen, dat is meer willen zijn. Als dat we zijn. Maar het geloof zegt, zou dit zeggen en nee, niet doen. En dan geloven ze een vaste grond der dingen die men hoeft. En een bewijs der zaken die men niet ziet. En als we denken aan dat getal twaalf, dan denk je ook onwillekeurig aan de twaalf geslachten van de kinderen Israëls. De grondleggers van de kerk. De dooddragers van het vrouwenzaad. De dooddragers van de belofte. Van den komende Messias. Die twaalf geslachten Israëls. Die hebben er nog 144.000 uitgeleverd voor de hemel. Nog 144.000. Zijn uit die twaalf geslachten opgerapt. Uit genade gerechtvaardigd. En voor eeuwig gezeld. Zegel En als er nu niet meer stond. Dan hadden we niks te zeggen. Dan hadden we niks in te brengen. Als God alleen de jood genomen had en dan hij er niet, wat moet er tegen doen? Wat zou hij er tegen kunnen doen? Niets. Niets. Gij doet hetgeen hem behaagt. En wat hem behaagt, dat doet hij. Mag het mag toch wel een eeuwig wonder heen dat daarna volgt. Een getal. Wat niet te tellen is. En dan aanschouwt die in der heidenen. Die de oprapen zijn van de verworpen joh. Ook een wonder. Een schaar die niemand herkent. Die zijn allen. Gekocht. En betaald en voor eeuwig verloopt. Die twaalf artikelen is verenigd met het geestelijke lichaam van Christus. Christus is het hoofd. En die artikelen dat zijn onderling de ledematen die verenigd zijn met dat geestelijke lichaam. Gelijk onze ledematen verenigd zijn met ons lichaam. Zo zijn de twaalf geloofsartikelen verenigd met het lichaam Christus. Want buiten dit zaligmakende geloof geen zaligheid. En buiten dit zaligmakende geloof is er ook geen geloof meer dat zalig maakt. En buiten deze twaalf geloofsartikelen met haar in inhoud zijn er ook geen artikelen die de mens heen wijzen en onderwijzen in de rechte weg der zevige levens. Dan mogen we terecht noemen zijn waardige artikelen, waardige artikelen. Zijn door Gods Geest voorgelicht en beschreven en nog onder ons gebleven. In die twaalf geloofsartikelen, daar ligt een ene malen in vervat de drie eenheid, de goddelijke drie van God de Vader. Van God de Zoon. En van God de Heilige Geest. Waarvan in staat. hoe worden die artikelen niet verdeeld. Want verdelen daar zijn. Maar gedeeld. Dat we zeggen onderscheiden. Verstaan, onderscheiden, gelezen. En onderscheiden iets van te maken kennen en vervolgen te kennen. En dan is het eerste artikel in wat daarin vervat van God, den Vader en van onze schip. Ten eerste is God een onverklaarbaar zijn en wezen. Daar hoeven we niet aan te beginnen. Daar hoeven we niet aan te beginnen. God is een oneindige geest. En Christus zegt tot die Samaritaanse vrouw. De dag komt mensen nog hier, nog te Jeruzalem. Maar overal waar men God zal aanbidden. En dan volgt het hoor. In geest ten en waar, Daar zal de zaligheid zijn. Wanneer God blootelijk gekend zal moeten worden, dan maakt een mens kennis met hetgeen van een apostel Paulus getuigt: onze God is een verterend. Kijk daar staan, kijk daar gaan. God is niet door hemzelf, want God heeft God geen God gemaakt. Maar God is van hemzelf. Het leven der eeuwigheid in hemzelf. Dat leven dat nooit buiten God geleefd kan worden. Dat leven dat nooit aan iemand geschonken, ook niet aan Mozes. Want dat leven des goddelijke wezens, dat is alleen God eigen. Dat is alleen de vader eigen, en dat is alleen de zoon eigen, en dat is alleen de heilige geest eigen. Maar nu is het toch gelukkig, dat God niet alleen God is. Hij zoude ons nooit geen kus kunnen geven. Hij zoude ons nooit in zijn armen kunnen nemen. Hij zoude nooit tot ons kunnen naderen, wij tot hem niet. Gij zouden ons nooit uit de macht der zonde kunnen verlossen zonder ons te verdoemen. Dat God niet alleen God is, maar dat Hij ook Vader is. En als we dan denken dat God Vader is en dat van eeuwigheid is, en dat ook tot in de eeuwigheid blijven zijn, Dan heeft God zich willen verheerlijken in zijn vaderschap. En God zich willen openbaren in zijn vaderlijke heerlijkheid. En in zijn vaderlijke majesteit. En in zijn vaderlijke algenoegzaamheid. Dereven gevolgd. Ten eerste zegt hij van God en Vader. De welke Vader geweest is en blijft. En dat door een alles bewonderenswaardige wijze. Want God teelt den Zoon van God. God gewint de zoon van God. En God genereert God. Ik heb lezen gelezen van een vogel, een poeningsvogel, de welke als hij sterft, brengt hij zijn gelijken voort. De stervende baat hij zijn voort. Dat heb ik maar ooit van een vogel gelezen, En als ik nu denk aan het vaderschap van God de Vader. Dan hoor ik mijn apostel Paulus zegt. In de zendbrieven der Hebraïne. Aangaande dat zoonschap Christus dat Hij de erfgenaam is van de helft van de neem. Dat Hij het uitgedrukte beeld der goddelijke zelfstandigheid en het afschijnsel zijn redelijkheid. is. God de Vader en onze schepping, ook de mijne en ook de uwe, Laten de miljoenen zeggen, dat de schepping van de schepping is. En dat de schepping door de schepping is. Laat miljoenen zeggen dat de schepping door de natuur is. En dat de natuur de voortbrenging van de schepping. En de onderhouding van de schepping is. Je hebt twee soorten mensen. Op de wereld. Deze hopen waren in een principe waarin ze niet geboren zijn. Waarin ze alleen gemaakt worden. In de eerste plaats worden er geen godlogenaars geboren. Ze worden niet geboren. Zijn ook nooit geboren. Want elk mens dat geboren, dat heeft een flauwe trek van een geschapen volkens. Elk mens heeft nog van die kleine vonkjes van het verbrijzelde beeld God. En dat is het licht der conscientie ja. Want hoe meer men zegt, daar is geen God. <coughs> hoe meer men herkent dat er wel een God is. <coughs> <Goed>. <coughs> hoe meer dat God gelogen wordt, des te meer wordt er bevestigd dat God er is geweest is. Blijft tot in de regels. Want een apostel schrijft de Romeinen 1. Dat hetgeen dat van God kennelijk is in elk menselijk. Dat kan je zelfs in een klein kind te zien en hier conscientie voelen, want conscientie is de zitplaats van de zonde en de schuld. En wanneer je jezelf te buiten gaat in twisten, in woorden of in zaken, wat zegt dan dat conscientie? Dat hij niet vloeken mag geven. Wat zegt dan dat consentie. Dat je God niet verlopen mag, En dat je naasten. En je ouders lief moet hebben. Dat consentie dat kan wel verdicht worden. Maar de hel schroeit het los. De hel groeit het los. Wanneer men eenmaal daar is. Zal men ondervinden dat God er is. En die inworteling van die ingeschapen flauwe terecht, Der godskens, daar hebben de armste heidenen van de middeling. Hunzelf voor hunzelf opgehoofd. Hunzelf voor hunzelf gegezeld. Hunzelf voor hunzelf gesneden. Hunzelf voor hunzelf geplaat. Al maar om dat roegende consciëntie. Almaar omdat zonder beschuldigend, conscientie, wat die mens daarin omdraagt en geregeld voordoet. Men noemt dat wel terecht, conscientievuur, dat vuur zonder licht. En als God een mens overtuigt, zonder zaligmakende kennis, dan zal dat conscientievuren verteren, en als God het niet verhoopt, dan smoot hij, en dan valt hij weg, in het conscientie, overtuiging zonder overbuiging. De overtuiging kan zeer ver gaan, ziet Williamies. hij wenst in het einde des oprichtings, William zag geen goed dat dit er al een gezegend volk was. En dat dit er al een volk was, dat niet uitgeroeid, dan wordt vandaag nog zien. Als er geen God was, was er al, al, ik weet niet hoe lang, geen Jood meer geweest. Maar omdat er nog een God is, is er nog een Jood. Omdat er een God is. Terwijl die Joodse natie nooit tot de laatste toe uitgeroeid kunnen worden. Omdat God daar voor in staat. En voor hem blijft staan. Totdat hij het zijde eruit gehaald heeft. Zijn eeuwige Zie maar eens. Wat of God gedaan heeft. Hitler heeft 6 miljoen Joden omgebracht. Zeggen 6 miljoen. Die man zou ook zwaar hebben in de hel. Dat kan je geloven. Al dat bloed dat kleeft ook aan zijn vingers. En het was eigenaardig. Die man die praatte altijd over de voorzienigheid. Nooit over God. Maar altijd over de voorzienigheid. De voorzienigheid was van God. De voorzienigheid is van God. De voorzienigheid is door God. Maar de voorzienigheid wordt nooit geen God, wordt niet de plek. Je hoort sommigen van Gods volk ook wel eens zeggen, ik hoor het altijd, dat men wel eens makkelijk zegt, in den weg u aanbiddelijke voorzienigheid. Dan denk ik, nee, nee, er is geen aanbiddelijke voorzienigheid. God is aanbiddelijk en zijn voorzienigheid openbaar daar staat er ook in Psalm 77 niet. Aanbiddelijk zijn uw wegen. Maar er staat heilig zijn uw wegen. Daar zijn geen aanbiddelijke wegen. Dan gaan we Gods werk vergolden. En God veropenen. Goed. Want als Gods wegen aanbiddelijk worden dan blijf je hangen in het werk, God. Maar als God aanbiddelijk wordt, dan ga je eindigen in God, die je toekomt, de lof en de eer. Ten eerste zegt hij, van God den Vader en onze schepping. wij hebben dus een afkomst. We hebben een oorsprong waar we vandaan gekomen zijn. Ik denk aan Dominique Bonen. Sommigen onder ons zullen die man nog wel geken hebben. Ik ook en ik heb hem ook nog wel horen prikken. Het was een kordate man in het koninkrijke zonder onderleg. En een man met de vreze gods. Die man die werd ziek. En toen kwam een dokter, en toen kregen ze een praatje met elkaar, en die dokter, dat is een atheïst. Hij zei: Domen, zijn de nummer uit. Tezamen vanzelf gekomen. Tezamen door de natuur gekomen. Die evolutie leer, Die zit die mens ook diep in de Maar kom. Dus zei Domen in boom. Er is geen god in het Nee, is er niet. En daar is het niet van. Hij is tezamen vanzelf gekomen. En vanzelf gebracht. Wat deed nu die man? Die had een paar oude schoenen. En zei tegen zijn vrouw die mooi aan de zolder hangen. En die vrouw die hing daar een paar oude schoenen aan de zolder. Ja. Ook een raar gezicht. En dan komt die dokter na verloop van een paar dagen weer. Ze zeiden me, nu, wat heb je daar nou neergangen? Zeiden niks. Ik heb er niks neergangen. En dan hangen een paar schoenen. je ja, die ben daar uit de rijen gaan hangen. Die ben daar staan moe gewoon. En toen ben je ze maar gaan hangen. En zei hij zei, ja, maar dat kan toch niet? Zei hij zei, ja, maar u zegt het, dat dat kan. Dat de hele schepping van de schepping is. En dat de natuur uit de natuur is. En zei hij zei dus, dat hebben we die schoenen ook gedaan. Hebben we net gedaan, als u zegt. We hebben daar wel een twistgesprek over gehad. Maar hier geldt ook van. Wie zal aardgap overreden? Wie zal aardgap overtuigen? Die goddelijke drie-eenheid Die mag niet begrepen worden. En daar moet ook niet naar gestaan worden om begrepen te worden. Die goddelijke drie-eenheid Die mag alleen tot een eeuwig wonder aangebeten worden. Die man die zegt, als ik dat vatten wil, die drie eenheid, dan staat vol eerbied mijn gedachten stil. Wij hebben dus een afkomst. En dat kan je alles zien, zien nou in deze winter is. God houdt die winter een handen. En er kwamen toch geen ouderwetse winters meer? Die konden toch niet meer komen? Die tijd was toch voorbij voor een ouderwetse winter. En wat is dit nu? Wat is dit nu? Zou een mens nou daardoor leren heen? heen. Je moet niet denken dat een de mens iets goeds leert door hemzelf en van hemzelf. Je moet niet denken. Want als het aanstaande winter niet sneeuwt en weer niet fris, oh ja. Die oude wintertje krijgen niet meer. Die mens moet praten. Die mens moet praten. Die mensen is doorgaans als een rat. Dat ontstoken wordt door de hem. Maar het is wel gelukkig. En dan gaan we verder. Wanneer we verwaardigd mogen worden in ons leven. De almachtige God te leren kennen. En vervolgen te kennen. Dan kan het zijn dat je in zulke onverklaarbare dieptes in het zielsleven terechtkomt en in zulke raadsels waar je niet van weet hoe ze ooit ontknoopt zullen worden en dat je in een ogenblik met Abraham buiten je tent geleid wordt. En daar is even macht zien op de Almacht. Zeggen, oh God, u hebt de wereld gemaakt. Zou u mij niet nieuw kunnen maken? U hebt de wereld gemaakt, Heer. Zou u mij niet kunnen beteren? Je hebt alles uit niet gemaakt. Zou u mij niet tot uw kind kunnen maken? Hij zo nog nooit is gestaan. Buiten. Aanblikkende de Almacht, God. En Almacht wil zeggen onbegrensd zijn. Onbegrensd. Die spreekt en het is, die gebiedt en het spuitelt. En wanneer men een oog op de almacht God krijgt, dan kan je zo diep ellendig zijn. of dan ziet men in die almacht God dat hij het is. Voor wie niets te wonderlijk is, voor wie niets onmogelijk is, dan ziet men dat hij het is. Die de banden breekt en is een ogenblik ruimte schenkt te midden in de banden. En is een ogenblik laat zien dat die heus die jongen, die ondeugende jongen, wel een kan. Dat die heus je dochter, die door alles heen breekt, wel beteugelen kan. Want het is maar een wenk van hem. Denk eens is geliefden. Manasseh, wat toch zo gebeurd Van God de Vader en onze schepping, terwijl ik hier in zonde, God en Vader toegekend wordt, niet buiten de Zoon. Want de Vader werkt niet buiten de Zoon. Zo men heeft de Zoon buiten de Vader. En de Heilige Geest niet buiten de Vader en de Zoon. Het is eenheid, drie eenheid. Eén die drie is en drie die één zijn. Maar wat zegt u nu in het tweede? Het eerste is van God de Vader en onze schepping. zou haar zijn. Dat we zijn oog voor mochten ontvangen. Dan hoefden we niet te twijfelen waar de wereld vandaan gekomen is. Hoefden we ook niet te twijfelen wie de wereld nog onderhoudt. Want ik weet niet. Ik weet niet, wat ik meer zou bewonderen, de schepping of de onderhouding, dat weet ik niet. Ze zijn beide om niet te doorgronden, zowel de schepping als de onderhouding. Ze gaan alle verstand ver boven. Als je de nu eens denkt, dat je hele wereld van verdiensten ligt. En ton nog ligt. Dat je hele wereld van één mans verdienste gekleed wordt. En ton nog het licht. Dat je hele wereld van één mans verdienste de hand ophoudt. <coughs> en nog ontvangt brood voor de netel en zaad voor de zuin. Ik was gisteren nog in het leerboekje van Domenic gaan Aangaande dat kort begrip. En de meeste ons hebben die man gekend. In zijn leren en in zijn leven. Maar als hij dan over de val handelt. En over de tussenkomst van Christus. Weet je wat die man dan zegt. Zellend van Bunyan. Dat is de waarheid. Dan zegt. Zo meneer Als Christus. Met zijn bloed en borgtocht niet te gekomen was geen hapgras voor een rug. Er was geen haphaven voor een paard. En er was geen eten en geen drinken voor niemand. Want wat zegt Genesis 3 vers 17. Dat zegt in. Om u en twil is aardrijk Kij van de vloek eten. Kij van de vloek leven. Kij van de vloek gekleed worden. Door de tussenkomst van die enige Goel en Emmanuel, Is er nog brood voor de net. En nog zaad voor de zijnde. Daarom dat te weten waarin die de en van God de zoon. Gelukkig dat de vader zijn lieve zoon. Want indien God den vader zulke een lieve zoon niet had, hij had nooit geen wereld gemaakt. Hij had nooit geen stepping gedaan. Hij had nooit geen herstepping gedaan. Niet nu. Hij heeft alles om zijn zoons willen gedaan. Abraham vermaakte de gehele erfenis aan Isaac. Ismaël. Hij vermaakte de hele erfenis aan Israël. En God de Vader heeft. De hele erfenis van al wat hij gemaakt heeft. Heeft hij aan zijn lieve zoon gemaakt. Die een erfgenaam is. Van alles. En door de welke hij de wereld gemaakt heeft. Nog eenmaal. Als God de Vader niet zullen een lieve zoon. De eeuwige volmaakte mijn hadden. Daar had voor ons nooit geen weg geweest om tot zo'n God gemaakt te kunnen worden. Daar had voor ons nooit geen weg geweest om van zulke grote zondags heiligen gemaakt te worden. Om van zulke doemelingen hemelingen te maken. Daar heeft de eeuwige wijsheid en de eeuwige liefde Gods in de diepte der eeuwigheid, en weg uitgedacht nog eenmaal. Wat is gelukkig voor de God de Vader zo'n lieve Zoon. Zo'n enigste, zo'n eeuwigste, één geborene voesterling, zijn speelgedoot waarin de Vader zijn eeuwige vermakingen, Gelijk de zoon de eeuwige vermakingen heeft in de vader. God de Vader heeft zijn zoon. Niet door adoptatie, niet door aaning. God de Vader heeft zijn zoon. Op een onverklaarbare, en alleen bewonderbare goddelijke wijze der eeuwige generatie. Generatie. En die goddelijke generatie, daar zult u van mij niet verwachten dat ik daar veel van zeg. Want dat kan ik niet. Dat ligt boven mijn begrip dan denk ik aan Job, Job getuigd, een klein stukje van hetzelfde hebben gehoord, maar in die generering des vaders aangaande zijn de zoon, daar kunt u van lezen in de tweede psalm, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft gesproken, Gij zijt mijn zoon, Heden, heden, dat wil zeggen nu, want die generatie kan geen voor en geen na, die generatie dat is een eeuwig durend blijvend heden, waarin den vader den zoon genereert en hem meedeelt en gemeen met hem maakt. Uit de fontein zijn er eeuwige Godheid. Eens wezig te zijn met God en den Heilige Geest. En nu heeft de Vader het volle wezen God. En de Zoon heeft het volle wezen God. En de Heilige Geest heeft het volle wezen God. Nogthans zijn er geen drie goddelijke wezens, maar één goddelijk wezen, één goddelijk zijn, van één natuur, van één willen, drie goddelijke persoonlijke zelfstandigheden, in dat goddelijke zijn der majesteit en der evenveheerlijkheid. Gelukkig toch kan het niet hoeven te begrijpen... Oh, gelukkig toch. Stel je toch voor dat we een begrip Bijbel hadden. Ja, ze blijven net zo lang vertalen totdat de Bijbel een krant is. Maar hij zei ja, maar die mensen moeten toch begrijpen? Je moet juist niet begrijpen, je, je moet gegrepen worden. Maar je moet het niet begrijpen, wat je begrijpt, dat je niet te geloven. Geloof gaat boven alle begrip. En dat vernieten het geloof is een vaste grond, zonder wankeling, zonder twijfeling, dat God de Vader, de schepper is van hemel en van aarde, die door de Zoon en de Heilige Geest werd. Maar nu nog, gelukkig zeiden we, dat God Vader is. Ik ben blij dat God niet alleen blootelijk God is. Want als God alleen blootelijk God was, zoals zijn God is, dan moet je rekenen op een lege hemel en een overvolle hemel. Zou dat zelen achterzetten? En zij staat in bestuur. Want het is een eeuwige. En dan zeg ik er wat aan toe, dat verstaan moet worden om het te verstaan. En is geloofd moet worden om het te omhelven. Dan zeg ik daar aan toe, dat hij zo rechtvaardig straft. En omdat hij straft, daarom is God zo lief. En omdat God de zoon bestraft, daarom is God zo recht. En omdat God de zoon bestraft, daarin houdt God van zijn eer, van zijn majesteit en van zijn eerlijkheid. Maar, nu lost dit zich vanzelf op in die volgende vraag. En God de zoon tot onze verlossing. In de stad der rechtheid was er niets te verlossen. <coughs> <coughs> <coughs> en als een mens <coughs> van nature leeft en meer niet, is er ook niets te verlossen. Waar mooi van verlost worden. Verlossen wil zeggen nood. En dan wil ik dat nog een beetje aantrekken, profetisch, zoals de profeet dat geteld. Dat ze schreeuwen, als in haar eerste kees nood. Dat is de weg naar de hemel. Dat is de weg naar de hemel. Maar wat heeft God nu met zijn lieve zoon gedaan, zelfs hij ze. Hij heeft hem niet alleen gegenereerd om een zoon te hebben, waarin die zijn eeuwig welbaarheid en zijn gevallen, Want de zoon is niet minder verblijd met de vader, dat de vader verblijft is met de zoon. En deze twee zijn één God, en geen twee Gelukkig. He, van God de Zoon en onze verlossing. En de hemel hoeft ook niemand verlost te worden. Daar zijn ze verlost. Blijven verlost. Maar hij heeft zijn zeer geliefden, eigen natuurlijke, ongeschapenen. En ongematen, maar gerenereerden, zoon des vaders willen maken en stellen tot de middelen. Dat ik nog. God den vader en onze schepping. En God de zoon en onze verlosser maar zegt, Kom dan de zonen gods ons niet verlost hebben. Als God het niet kon, kom dan de zonen gods dat niet doen. Geliefden, deze twee zijn één, wat de vader verdoemt, verdoemt de zonen. Wat de vader straft, als vader straft de zoon ook als zoon. Ik en de vader zijn ik. Dus dat kon ook niet. Want zoals zij van den vader zegt de zoon, maar zo die van hemzelf zegt die God. De prijzen tot in de eeuwigheid. Maar nu heeft God hem gemaakt, of makkelijker gezegd. Ik God hem verordineerd. En Christus heeft hij voor verordineren van middelaarsambt niet hoeven te verdienen. Dat is hem uit het eeuwige welbehaar geschonken om zijn middelaarsambt te vervullen. Om zijn middelaarsambt te openbaren op haar die. Ook heeft Christus nooit zijn zalving hoeven te verdienen van profeet, priester en koning. Deze drie ambten heeft de Vader hem vermaakt, opdat hij als middelaar in zijn ambten zijn volk van de Vader ontvangen, regeren, leren. Onderwijzen en verzoen. Maar meer nog. God de Vader heeft ook zijn Zoon. Verordineerd. Tot een borg voor God. En nu is die borg bij God. Een borg voor God dat wil zeggen. Dat hij het op zich genomen heeft. Wat geleest in Isaiah 53. En de Heer heeft ons aller ongerechten, geheim. Goed luisteren hoor, Op hem. Op hem doen aanloop. En wat waren de vruchten daarvan? Het behaagde de Heer om hem te verbreizelen. Dus God verbreizelt zijn zoon. God kruisig zijn zoon. God dood zijn zoon. Want dat verblijft wel. Onbegrijpelijk o oh, ja. o oh, ja. Maar heeft dan God de Vader schik. In de smarten van zijn zoon. In het lijken van zijn zoon. In die kruispaal van zijn zoon. Heeft God de Vader daar dan schik in. Want er staat. En het behaagde. Dus dat wil zeggen, met vermaak heeft God zijn zoon verdrijfeld. Met vermaak heeft hij zijn zoon doen lijden. Met vermaak heeft hij zijn zoon gekregen. Heb God dan een vermaak? In het lijden van zijn enige geliefde? Eén geboren zoon. Welke vader op aarde zou de vermaak hebben in de lente van zijn zoon? Als je zoveel veel lichaamsmatten heeft, reis je het dan niet in je ja, harten, nog vaders en moeders? Ach, gaat ik het maar. Ach, ga ik het maar. Ga ik het maar. He? Kon ik dat kind er maar van verlossen. Maar hoe kan het dan toch wezen. Dat God vraag Een vader zou nooit iemand vader geweest. nog Worden nog zijn zijn. Want geen vader sloeg met grote mededogen. Wat er verder vol. Waarvan dan kan het dan dat God de vader wist ingewandte, en God de rommelen van liefde, van warmachtigheid, en van genade, dat die vermaak heeft in het onzaggelijke lijden, wat maar eens geleden is op haar, en wat na nou die nooit meer geleden zou en wat ook voor hem nooit geleden is, al het lijden van al de verdoemden in de verdoemenis, dat is nog geen druppel water te noemen, bij het lijden van de eeuwige zonen God, van de middelaar God en dus mensen dat, indien hij niet waren, de waarachtige God geweest, en had God hem dood doodgedrukt in de hof van het zee, meneer. Maar omdat hij God was in de ondersteuring en in de doordraag, maar nog eenmaal kom ik daarop terug, heb dan God de Vader zo schrik wanneer de zoon dat bloed zweet, wanneer die straks met vuil slagen voor kaaien vastbaat, wanneer al wat vrome God is uitroept, kruist en kruist en kruist en weg met deze. Heb de vader dan zo vermaak en dat zijn zoon zo vergruisd wordt. Dat zijn zoon zo vernietigd wordt. Kan dat? Ja dat kan. Kan het is gebeurd. Het kan het is gebeurd. Nog even luisteren. Dan nou, moet je niet denken. Dat God een vermaakt en zijn lijden had als lijden. Nee. Hij had geen vermaak en hem als verbreinzelen zonder meer. Nee. Nee. God zag op het einde van zijn lijden. En het einde van zijn lijden zou de hele lood doen en de neem beloofd. En zijn kerk verlossen met de eeuwige verlossen. God de Vader zag op het eind van zijn verbreizeling. En het eind van zijn verbreizeling was dat Gods beeld herstelt. Gods wet volk, kool, balok, weer en ere. De vader zag op het einde van al die dingen dat zijn kerk gewassen gereinigd en hem teruggegeven zal worden van zwaar zo belang als God en is. Gelukkig toch geen, dat de vader zulke een lieve zoon is, dat is toch echt waar, want als gij niet zo'n lieve zoon, wij hadden nooit tot zonen gemaakt kunnen worden. Maar nu worden wij tot zonen gemaakt om de zoonslug, om zijn dood, om zijn lijn, om zijn kruis. Maar nog een paar woorden van het volgende. Och, die zoete drie, even, God de Vader en onze schepping. Niet zeggen de Vader God, hoor. Ik wil daar niet zoveel van zeggen. Maar ik kom het wel eens tegen in het lezen van die gegeven. Nee. Nee. Nee. Nee. Eerst God. En dan Vader. Niet eerst Vader. En dan God. De heilige Orden is God. En dan Vader. En als we de naam van Vader horen. Dan weten we dat moet een kind zijn of kinderen zijn. Want alle gehuwde mensen zijn geen vader en zijn geen moeder. Al zijn ze man en vrouw. Maar als je hoort zeggen, als een gelukkige man, die vader, die kinderen, die vader of die moeder. Dan weet je dat er zaken is. En als wij hier horen van God de vader, dan weten we dat hij een zoon of meer. Maar één door generatie. En een ontelbare schade door adaptatie. Dat wil zeggen. Zoveel hem aangenomen hebben. Heeft die macht zich geen verkinderig of te worden. Maar nu dat denken, En God den heilige geest. in onze heilig je Een je voorstellen Dat er in ons land een zware honger is. Een grote noem. De een weet met een ander niet. Een onderhoud te komen. En een mooie woon. Dat er in Amerika een overvloed van koren is. Dat ze zelfs geen weg weten met al dat koren. En een mooie heen aan een boterham kunnen komen. Wat is er nou nodig? Er moet een verbinding gelegd worden van hier naar Amerika of van Amerika naar hier. Er moet een verbinding zijn Dit Die het van daar naar hier brengt. Of het van hier vandaag gaat halen. En nu is die derde persoon in het Godgezicht genaamd een duur verworven heilige geest. Niet zoals die God is, want hij is niet minder dan de Vader en de zo. Hij is niet de derde persoon, omdat hij mijn laatste sneeuw in de heilige orde wordt. Dan is de vader niet meer dan de zoon, de zoon niet meer dan de vader, de heilige geest, niet minder dan de vader en de zoon. Hij is God, het prijsje tot de neeuwigheid. Zo de huishouding der goddelijke drie-eenheid verklaard in de schriftuur. En het mocht ons van stap tot stap geleerd, dat hij vereerd wordt. Amen. Amen. Een enkel woord, heren, van hetgeen waar iets van gezegd, maar niet uitgezegd kan worden, gelukkig. Gelukkig dat de Vader nooit begrepen, nog in de verkiezing, nog in de generering, nog in de voorverordening, nog in het vermaken aan Christus tweemaal eeuwig, en in de tijd. Want al wat een vader tot u brengt, zult gij geen zin uitwerken. Maar het oprapen. En het zalig maken. Ach, het was een arm woord, maar als u het heilig is, een rijk woord. Als u het wil zegenen bij aanvang, dan moeten we allemaal zeggen, God is groot. Groot! En wij begrijpen het niet dat God de enigste lieveling krijgt om alleen tot lievelingen te maken, sinds alles zeer geliefde zo dood, om vrede tot zonen te maken, en daarin zelf te vermaken, als zijn drie enigen God, de verzoening over spreken en luisteren, door het alles reinigend zoete bloed van uw lieve zonen. In de toepassing van God en Heilige Geest. Amen. De Heere zegen. En behoeft u. We doen zijn aanschijn over uw lichten. En geven uw genade. De Heere verheffen Het licht zijn aanschijns over u allen. En geven u. Zijn vrede. Amen. Open u voor te lezen en wel de 29 e psalm. Wij noemen de psalm.